AZ met Goudmansson, Goedelje, nieuwe man. Victor Elm, Marcus Hendriksen, Aaron Johansson. En dat is een interessante man. De spits van AZ. Hij moet altijd door doen vergeten. En misschien dat we dat vanavond wel eh, al vast gaan zien. Dat we daar een voorproefje voor krijgen. Roy Berens speelt voorin. En Jeffrey Gouwenleeuw en Jan Buitens. Twee nieuwelingen centraal achterin. Bij het team van Gertjan Verbeek. De wedstrijd is begonnen met balbezit voor AZ. in een. Uh, bijna volle arena. Alleen de, het vak van uh, uh, zeg maar de AZ-supporters is zo goed als leeg. Er zijn zo'n 750 AZ-supporters naar het stadion gekomen. En dan Ajax. Ja, weinig veranderd ten opzichte van het uh, vorig jaar. Eén echte belangrijke nieuwe naam. Onder rug nummer 11. Bojan Kierkic. Overgekomen van Barcelona. Hij uh, speelt dus bij Ajax meteen in de basis. En eens even kijken hoe hij het er vanaf gaat brengen. Als Ajax balbezit heeft rechts achterin met Ricardo van Rij. Verrein, bal breed naar uh, Mooijsander. Het was een vraagteken. Mooijsander werd getest tijdens de warming-up. Maar is fit genoeg bevonden om te kunnen spelen. Maar de overname is uh, meteen van AZ. Maar niet voor lang. Want de bal gaat naar voren. Komt bij Mooijsander terecht. En die komt de bal richting Kenneth Vermeer. Van meer bal meegeven aan Al de wereld. Blijft hij of gaat hij weg? Dat is de grote vraag. Dat geldt natuurlijk ook voor Eriksen. En een andere grote vraag is: komend weekend, aanstaande vrijdag, als Ajax de eerste wedstrijd speelt voor de competitie tegen Rode SC thuis, zullen zij dan ook meedoen? Want wel, wel wil. Frank de Boer graag wat zekerheid hebben van beide spelers. Dat ze toch uh, blijven, ook in het uh, nieuwe seizoen. En dat is nog altijd de grote vraag. Als Victor Fischer de bal paast op al de wereld. Een van die twee mannen waar het om gaat. Die speelt de bal naar Kerkits. De eerste keer dat Kerkits aan de bal is. Klein, handig dribbelaartje groot talent al jaren. En nu moet het er bij Ajax dan maar uit gaan komen. Datgene wat er bij uh, Barcelona regelmatig maar niet vaak genoeg uh, uitkwam. Balbezit aan de rechterkant. Nog altijd voor Kerkits. Kijkt en zoekt en vindt uh, uh, op het midden. Uh, middenveld. Vond hij even Victor Fischer, maar die raakt de bal kwijt. En dan kan overgenomen worden door AZ. Maar niet voor lang, want Aaron Johansson raakt de bal kwijt aan Ricardo van Rijn, Die de bal terugspeelt op zijn keeper Kenneth Vermeer. Ook hij nog altijd in de belangstelling van buitenlandse ploegen om eventueel bij Ajax te vertrekken. Mooie opening naar de rechterkant. Moet de voorzit komen. Gaat richting tweede paal. Wordt even teruggelegd door Eriksen, maar wordt niet goed teruggelegd. Kan opgeruimd worden door AZ. En dan is het Berens die weg is aan de rechterkant. Maar hij wordt opgevangen, makkelijk opgevangen door mooi Zander. Ex-AZ. En dan gaat de bal toch nog verder naar achteren. Kan al de wereld de bal niet binnenhouden. En gaat de bal over de zijlijn. En mag AZ gaan gooien. Doet dat na een paar minuten spelen. Halverwege de helft van Ajax. En die inworp is genomen. Bal gaat naar voren. Maar niet voor lang. Want daar zit Siem de Jong tussen. Siem de Jong die ook heeft gezegd dat hij blijft. Maar gisteren op de persconferentie ook alles eigenlijk nog open hield. Want als er een club komt die heel veel biedt. Ja dan is het gewoon zeker. Dan gaat ook Siem de Jong weg bij Ajax. Maar vooralsnog ziet het team van Frank de Boer er goed uit. Zoals hij gisteren zei. Op die persconferentie ingespeeld van vorig jaar. En als je weinig veranderingen hebt. Dan kun je dat uitbouwen. Als aan de rechterkant de bal voor, wordt gegeven door Van Rijn. maar de bal onderweg aangeraakt wordt. En het de eerste hoekschop oplevert voor Ajax. Het mag duidelijk zijn aan de eerste uh, drie, vier minuten van deze wedstrijd. En het commentaar dat Ajax de sterkere ploeg is. En als u uh, op Bas Tegeler zit te wachten. Dat uh, doe ik ook. Die komt zo absoluut in de uitzending. Want op dit moment zijn technische mensen voor ons bezig. Te proberen. Ja, dat heeft er niets mee te maken overigens. Dat uh, het kastje wordt opgeblazen. Nee, dat, uh, hopelijk uh, komt dat allemaal goed. Balbezit via die corner bij Deli. Blind die schiet de bal, maar de bal gaat over het doel van Esteban, de keeper van AZ. De vertrouwde keeper ook van AZ die er naar kon kijken. En ziet dat de bal over het doel gaat. Het eerste schot richting een van de doelen in deze wedstrijd. In deze uh, Johan Kruisgaal, waar de naamgever zelf niet aanwezig is. Als uh, AZ de bal naar voren speelt. De bal wordt op het hoofd gegeven van eigenlijk niemand, want de bal gaat langs alles en iedereen. Komt uiteindelijk terug bij Deli Blind, de linksback. Speelt de bal naar. Uh, al de wereld, overigens Deli Blind, zal misschien wel het gevecht op die positie aan moeten gaan voor het uh, Nederlands elftal. Met onder andere Nick Viergever, want die speelt uh, sinds dit seizoen ook als uh, linksback. Omdat Jan Buitens en Jeffrey Gouwenleeuw in uh, het centrum achterin spelen bij AZ. En Van Gaal zeer gecharmeerd is, zo liet Gert-Jan van Beek weten van 4 De Bal gaat naar de rechterkant, naar Van Rijn voor Ajax dus. Halverwege de AZ-helft gaat de bal naar Eriksen. Eriksen nog altijd. Bal breed op Lasse-Scheunen, nog niet genoemd voor het eerste balbezit. Lasse Schöne. De centrale man, belangrijk vorig jaar in het team van Ajax. Aardige aanval met Sigtorsson. Die de bal richting Fischer geeft. Fischer, kan hij de bal aannemen? Ja, in strafschopgebied. Moet even terug. Wordt uh, daaruit weggedrongen door Goudenleeuw. En dan uh, heeft hij nog altijd de bal bezit. Dus speelt de bal naar Eriksen. Eriksen draait zich uh, weg, maar niet goed weg. Zodat er even. Opluchting is bij, uh, bij AZ achterin, omdat de bal weg wordt getrapt, maar meteen wordt er overgenomen door Ajax. In dit stadion, ik zei het al, het dak is dicht. en Ik zie door het dak heen zie ik de zon schijnen. Nou, u kunt zich voorstellen als het al zo warm is buiten uh, gewoon, hoe het is met een, uh, een stadion vol met mensen, met zo'n 50.000 mensen en dan een dik dag. Dicht dak. Dat uh, maakt het er allemaal niet prettig op. 5,5 minuut gespeeld. De Johan Cruijffschaal. De eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen. Tussen AZ en Ajax is bezig. Staat nog altijd 0-0. Er is nog niet al te veel gebeurd. 5,5 minuut dus gespeeld. 0-0 bij AZ Ajax. En er is een spookrijder. Ja, goedenavond. Die is op de A59-OS richting Zonzeel... tussen Sertogenbos, Centrum en Waalwijk. Een spookrijder dus, haal niet in, blijf rechtsrijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer de locatie. Spookrijder op de A59-OS richting Zonzeel... tussen Sertogenbos, Centrum en Waalwijk. En dan gaan wij snel terug naar de Arena. Ajax, AZ en die kamp. Nog altijd 0-0 AZ voor het eerst in de aanval. Maar meteen zit uh, in dit geval zelfs Kerkic uh, ertussen. Die uh, zoals ze vorig jaar vaak hebben gezien. Wat zo belangrijk is dat je als aanvaller ook mee verdedigt. Kerkic deed dat en uh, doet dat goed. Speelt de bal nu naar de linkerkant. Naar Victor Fischer. Fischer naar Blind. Blindbal even binnendoor. Naar Eriksen. Eriksen Fischer. Fischer naar Schöne. Dat ziet er allemaal goed uit bij Ajax. 0-0 de stand overigens. AZ Ajax. Johan Kruijfschaal. Als de bal aan de linkerkant komt bij Blind. Blind even helemaal terug naar Mooijzander. Ajax uh, doet dat uh, wel goed. Zet uh, AZ steeds uh, zeg maar vast. Ja, dat hoeven ze eigenlijk niet eens te doen. Want Ajax is steeds een bezit. Nu ook weer met Aldewereld. Wereld naar de buitenkant. Naar Ricardo van Rijn. Van Rijn terug naar Aldewereld bal breed naar Mooijzander. Mooijzander kijkt naar voren. Loopt er iemand vrij? Nee. Dus gaat het weer breed. Naar Al de wereld. Al de wereld nu in de middencirkel, nog steeds op eigen helft. Speelt de bal naar de rechterkant naar Schöne. Lasse Schöne Wilde eigenlijk ook wel eens uh, hogerop. Zo liet hij aan het eind eigenlijk van het seizoen weten. Vorig seizoen. En uh, is nog altijd bij Ajax. En dat is uh, maar goed ook, want dat zijn toch wel smaakmakers op de Nederlandse velden. Als uh, de overname heel even was voor AZ, maar nu Eriksen weg is. Eriksen uh, met viergever tegenover zich. Gaat langs viergever. Uh, poort viergever zelfs. Tussen de benen door dus. Hij speelt de bal dan eventjes terug naar Siem de Jong. Siem de Jong terug naar Eriksen aan de rechterkant. De rechterkant moet de voorzet komen. Komt hij ook en dan is het uh, bijna uh, Sichtorson Die uh, kan koppen, maar met een uh, uiterste krachtsinspanning kan de bal weggespeeld worden door Jeffrey Gouwerleeuw. Ex-Hierenveen die uh, de bal over de zijlijn speelt en met uh, Metertje of 4 van de achterlijn vandaan mag er gegooid gaan worden door Ajax. 7,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. Inmorp vanaf de rechterkant door Ricardo van Rijn. Doet dat naar voren, maar de bal wordt even weggekopt door AZ. Wordt weer teruggebracht en gevaarlijk ook. Maar daar is Esteban die hoog boven Fischer de bal kan wegpakken. En dan kan AZ kijken wat ze kunnen doen. AZ dat natuurlijk nogal gehandicapt is met het vertrek van Adam Maher. Met het vertrek van Alti door en uh, daarvoor in de plaats terug heeft gekregen Koudelje bijvoorbeeld. En uh, uh, ja, die moet het uh, dan maar gaan doen. Met, samen met uh, voorin natuurlijk Aron Johansson, de IJslander die ik al eerder noemde. Beres heeft de bal even gegeven aan Leeuw. die nieuweling van Heerenveen. En naar buiten de nieuweling van FC Utrecht. Terug naar Gouwenleeuw. Gouw naar de middencirkel. Waardoor Marcus Hendricks in de bak. Bal wordt opgepikt. En dan meteen naar de linkerkant wordt gegeven naar de opkomende Nick Viergever. De aanvoerder van AZ. Die uh, hem meteen weer gaf aan de centrale verdediger. Naar buiten. Dus die een prachtige paas heeft. Naar de rechterkant. Waar Berens bij de cornervlag de bal heeft opgepikt. Berens met Blind. Probeert er langs te gaan. Lukt half. Bal via Blind uh, voor het doel. En dan is het even lastig. Zo'n bal die onderweg aangeraakt is om weg te werken. Maar het lukt Ajax wel. En dus uh, was er even Gevaar. Zo leek het dreiging, mag ik uh, beter zeggen, voor AZ. AZ weer in de aanval met Berens. Maar Berens krijgt de bal niet langs blind richting uh, Gorter, die uh, meegelopen was. En dus mag AZ gaan gooien. Doet dat halverwege, want de bal is over de zijlijn gegaan. Halverwege de helft van Ajax. Ajax... Dat uh, uh, nu de bal weer overneemt via Fischer. Fischer, bal naar voren en uh, Sigtorsson. Sigtorsson probeert zich vrij te draaien, maar wordt wel op de huid gezeten En dat lukt ook. En dan uh, goed werk van Gouwenleeuw die mee naar voren gaat. Maar net nog is er het beentje van, uh, van uh, Nicolas Moisander. Die er, dat er tussen zat en dat levert een inworp op voor AZ voordat het uh, gevaarlijk werd. Balbezit toch weer voor AZ via een inworp. Is het nu eventjes AZ dat ruim in balbezit zit. Dat eventjes kan ademhalen na de toch wel openingsfase waarbij het balbezit vooral voor Ajax was. En nu kan AZ de bal even rondspelen met Wuitens. Wuitens wel achterin. In balbezit speelt de bal goed naar voren. In de voeten van Johansson. Johansson, 1'84 lang. Aardige spits. Hebben we vorig jaar een paar keer inzien vallen bij AZ. En dat is een belofte voor de toekomst. Moet Eltidoor doen, vergeten. Bal gaat naar voren. Komt hij terecht? Bij viergever? Nee. Omdat Van Rijn er goed tussen zit. Maar wel ten koste van een inborp aan de linkerkant van het veld. 10 minuten gespeeld. 0-0 de stand bij AZ tegen Ajax. De bekerwinnaar tegen de landskampioen. En de landskampioen Ajax speelde dus... De afgelopen drie jaar ook al voor deze Johan Cruijff schaal. En uh, wist die schaal niet te winnen. Uh, dat is vaak een, een teken aan de wand uh, zo lijkt in de afgelopen jaren. Kijken of het vanavond anders wordt als de bal even rustig door al de wereld wordt teruggekropt op zijn keeper. Op Kenneth Vermeer. En zo is er nog niet al te veel verheffings gebeurd in tien en een halve minuut spelen. En is de stand nog altijd 0-0 bij AZ Ajax. ...met Baby Cat Hire. En die houtkamp heeft even de tijd gehad om weer op adem te komen. Ajax AZ. En daar staat er nog altijd 0-0 bij Ajax AZ. 13,5, bijna 14 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Nog altijd technische problemen hier in de arena. U zult zeggen, daar is niks van te horen. Maar het is echt zo, want uh, we moeten hier met een... Uh, uh, ...ja... Geïmproviseerde microfoon en alles werken. Waardoor mijn collega Bas Stigler nog niet te horen is. Maar hopelijk gaat dat snel gebeuren. Als het nog altijd 0-0 staat bij Ajax tegen AZ. Ajax de eerste 10 minuten beter dan AZ. Maar geen grote kansen of mogelijkheden kunnen creëren. En nu wordt er na een korte blessurebehandeling de bal teruggegeven aan Ajax. Omdat de bal door Ajax over de zijlijn was gespeeld. Balbezit voor Mooijzander, voor Ajax dus. En Ajax probeert weer op te bouwen in die... Zeg maar 4-3-3. Uh, uh, in dat 4-3-3 systeem. Met uh, links in Fischer, rechts in Kierkic. En Siktorson centraal. En Siktorson heeft de bal dan ook. Speelt hem nu naar Kierkic. Die even naar uh, binnen is getrokken. Bojan uh, wordt hij ook wel liefkozend uh, uh, genoemd. Bojan Kierkic. Een uh, hele goede voetballer. Uh, echt al jaren een heel groot talent. Maar ja, Kwerka was dat ook. En is dat ook. Die was vorig jaar overgekomen van Barcelona. En die was maar uh, geblesseerd en geblesseerd. En Kwerka zit nu ook niet op de bank. Bij Ajax Sillissen wel. Paulsen, Veldman, Boylissen, Andersson... Uh, Lucas Andersen, een jong, uh, uh, groot talent uh, uit uh, Scandinavië natuurlijk. Danny Hoese en Serrero zitten op de bank. En om de volledigheid bij AZ nog even uh, te waarborgen. Yves de Winter is de reservekeeper geworden. Donny Gorter, Willy Overtoon, Maarten Martens. Gelukkig, hij weer op de bank. Hij is uh, fit, maar nog niet wedstrijdfit. Heeft nog te weinig kunnen spelen om in de basis te spelen. Uh, de eigenlijk voormalig aanvoerder van AZ. Hij zit op de bank. Ortiz, Thomas Lam, de verdediger en verdediger. Fernando Lewis, ook hij is lang geblesseerd geweest. Hij zit weer bij de selectie van Gert-Jan Verbeek en zit op de bank. Uh, dat kan ik allemaal zeggen, omdat het uh, heel rustig is in de arena. En dat is niet zo gek bij een temperatuur van dik 30 graden uh, met het uh, dak dicht. Als er balbezit is aan de linkerkant voor AZ. Balbezit voor Victor Elm. Elm uh, aan de linkerkant, hij is aan het zoeken. Hij heeft tegenover zich last. Schöne. Schöne maakt het hem dermate moeilijk dat uh, hij terug moet. En dan wordt de bal helemaal verspeeld door Hendriksen en kan over genomen worden door Ajax. Ajax via Siem de Jong. Achter de spitspelend eh, zeg maar, eh, op de ja, nummer tien, half nummer 10 positie... ...speelt de bal een Kerkits aan de rechterkant. Die gaat een eh, solo aan en brengt de bal goed voor het doel. En dan is het met heel veel moeite Jeffrey Gouwaleeuw... ...die de bal uit de doelmond kan wegbrengen, we, wegwerken. En de bal wordt weer opgevangen door Kerkits. Kerkits terug naar Van Rijn. Van Rijn bal breed naar Moijsander. De druk wordt groot van Ajax. Moijsander maakt een paar stappen en speelt hem op Fischer. Fischer 1-2 met ziekte. Uh, Siktorson, Fischer, Fischer naar Blind, Blind terug naar Fischer. En zo uh, moet de aanval weer helemaal opnieuw uh, beginnen. En uh, gaat uh, Ajax proberen om uh, toch dat, uh, die, die muur, die Alkmaarse muur te slechten. Het wil nog niet lukken, want we hebben nog geen kansen gezien. Niet aan de kant van AZ en niet aan de kant van Ajax. Als er balbezit is voor Ajax nog altijd en Ajax dat uh, doet... Met uh, Schöne. Schöne naar De Jong. De Jong naar Mooijsander. Mooijsander kijkt naar de linkerkant. Naar Blind. En dan uh, Blind uh, naar Fischer. Fischer krijgt een tikkie. Een tikkie van uh, Goudelje. De eerste overtreding. daar. Goedelje is een geweldige voetballer. Dat wel. Maar daar stond hij ook bij NAC. Waar hij vandaan komt. Wel een beetje bekend om. Vaak overtredingen. Flinke overtredingen. En nu in het shirt van AZ maakt hij meteen ook een forse... Uh, ik geloof dat het de derde of de vierde overtreding in de wedstrijd is. Maar dit was een pittere. En uh, gelukkig kan Fischer verder. Loopt nog wel even te hinken-pinken. Maar de vrije trap is al genomen door Blind. Via Eriksen naar Mooijzander. Mooijzander uh, licht geblesseerd dus. Had uh, wat pijntjes en wat krampjes. Werd in de... Uh, warming-up. En die was niet al te lang nodig, werd nog getest. En toen uh, bleek dat hij mee kon doen... kan hij dus centraal achterin spelen... op zijn vertrouwde positie naast Tobi Aldewereld. De bal is ondertussen over de zijlijn gegaan... aan de linkerkant van het veld. Een meter of vijf bij de cornervlag vandaan... op de helft van AZ. En de inworp is genomen door Ajax. En via Eriksen gaat de bal over de achterlijn... en die is het laatst aangeraakt door Hendriksen. En dus mag er een uh, corner genomen gaan worden... door uh, Ajax. De corner vanaf de linkerkant... Met uh, Eriksen, Christian Eriksen... Ja, zoveel clubs zijn er al voor hem genoemd. Waar hij allemaal naartoe zou gaan met als belangrijkste Dortmund. Maar hij speelt gewoon vanavond in de arena voor Ayers. Neemt nu de corner vanaf de linkerkant. Komt die bal voor het doel. Wordt uh, met moeite weggekopt door Elm. En verder verwerkt, wilde ik zeggen, door uh, Johansson. Maar dat gebeurt niet. En dan kan Blind de bal voorgeven. Maar dat is een makkelijke prooi voor Esteban. De keeper van AZ. Die uh, de bal in de stevige knuist heeft. En om zich heen kijkt. Wie loopt er vrij? Maar er loopt weinig vrij. Dus gaat hij even wandelen met de bal. Speelt hem dan een Gouwenleeuw aan de linker, eh, rechterkant. Benieuwd hoe Gouwenleeuw zich eh, bij eh, AZ gaat eh, ontwikkelen. Vorig jaar bij eh, Marco van Basten wat problemen gehad. En nu een goede actie van AZ. Aan de rechterkant is AZ weg met Goedelje. Maar Goedelje heeft geen goed vervolg bij die actie van achteruit. Want hij moet de bal eigenlijk meegeven aan een van zijn medespelers. Maar dat lukt niet. En dus gaat de bal via een ziet in de handen van Vermeer. En is deze mogelijkheid, want meer dan de mogelijkheid was het niet, voor AZ ook verkeken. Bijna 20 minuten gespeeld. 0-0 de stand bij AZ. Ajax balbezit voor Blind. Blind naar Moisander. Moisander nog altijd op eigen helft. Nu de bal naar Aldewereld. Wereld speelt hem wel door naar voren naar Siem de Jong. De Jong haalt de bal even terug achter het stambeen. En speelt de bal dan tegen de hand van de tegenstander. En dan gaat de bal via die tegenstander in HZ-balbezit komen. En kan Johansson de bal tikken. Doet dat ook naar de linkerkant. En Marcus Hendriksen die hem naar links geeft. Een bal voor doel. En daar kan niemand van HZ bij. En laat Blind de bal aan de andere kant van het veld over de zijlijn lopen. Opvallend nieuwtje in deze competitie. Uh, het, uh, hadden we hadden het uh, arbitrale trio. Dat is uh, tegenwoordig uh, nou, nogal overbezet, mag ik wel zeggen. Een uh, scheidsrechter zoals we dat in de Champions League en in de Europa League kennen. Uh, naast het doel, dat hebben we hier ook in de uh, competitie. Zal dat ook gaan plaatsvinden in de Nederlandse competitie. Balbezit voor Ajax. Voor Eriksen. Eriksen naar Fischer. Fischer naar Siktersson. Siktersson naar De Jong. Maar het is allemaal net over de middenlijn. En dus nog niet gevaarlijk voor AZ. Als de bal helemaal naar de rechterkant gaat naar Kierkic. Kierkic wordt van de bal afgegleden door viergever. Maar AZ, Ajax blijft in balbezit. Via uh, Sim De Jong. De Jong en Siktersson. Goed 1 tje. De Jong moet de bal voorgeven. En dan wordt hem al bijna een eigen doel getikt. Door Johansson. Matthias Johansson. De andere Johansson dus. En uh, komt uh, AZ daar goed weg. was een goede actie van Siktorsson en Sim de Jong. En uh, gaat de bal uh, over de... <tie> ja, je, dit, ik denk, wat lag die? Maar de, dat heeft te maken met enorme storingen op mijn lijn. En als de, de antenne van mijn zender ietsje anders wordt gehouden... dan heb ik daar wat minder last van. En dat probeer ik mijn collega duidelijk te maken. De hoekschop vanaf de rechterkant dan maar even voor Ajax meenemen. Na 21 minuten spelen. Daar komt de bal voor het doel. Wordt gekopt, wordt doorgekopt, wordt opgevangen door blind. De rand van het strafschopgebied moet de bal weer terugbrengen. Doet dat niet. Geeft hem terug aan Sjeun. En dan kan AZ terugplooien. En doet dat goed, want de bal wordt op de borst genomen. Door de verdediger, in dit geval Hendriksen, die meevoegd... En de bal overlaat aan Esteban. En zo 21,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand bij AZ Ajax. En is er eigenlijk nog niet veel gebeurd. Is Ajax ietsje sterker. Heeft AZ in wat uitbraken wat mogelijkheden gehad. Maar heb ik bij Ajax ook geen enkele grote of echte kans kunnen noteren. Ajax in balbezit met al de wereld. Al de wereld uh, om zich heen kijkend. Uh, wie loopt er vrij? Ja, het gaat maar steeds in de breedte. Omdat het uh, goed gegroepeerd staat bij AZ. Dat heeft uh, Gert-Jan van Beek uh, wel goed neergezet. Het team van uh, zijn AZ tegen Ajax. Want Ajax heeft moeite om er doorheen te komen. Als Sieter stond de bal zelfs, komt halen. Halverwege de helft van AZ. Nu uh, de bal naar de linkerkant, naar Blind. Sieter stond terug op zijn plek. Maar de bal van Blind komt niet aan. En uh, wordt over de zijlijn gekopt door uh, AZ. Door Gouwe Leeuw. En dan mag Ajax gooien. Doet dat zelf blind. Halverwege de helft van AZ. Speelt de bal helemaal terug naar Moorzander. En die speelt hem weer helemaal terug. Dan is de bal in twee tikken van de helft van AZ bij de keeper van Ajax terecht. Via wat omzwervingen. En moet Ajax weer opnieuw gaan beginnen. Doet dat met Schöne. Schöne in het hart van, de, van de, de aanval nu uh, proberen te zoeken. Maar het wordt niet gevonden. Maar de afvallende bal komt meteen bij Moisander terecht. Moisander op de helft van AZ. Bal breed naar de jong. De jong naar Kirkits. Kirkits speelt de bal door naar de jong. Dat is goed gedaan. Oh, daar weer een tikkie. En weer van Goedelje. Ja, ik zei het al. Dat is iemand die constant op de rand speelt. En scheidsrechter er Richard Liesveld geassisteerd Door de heren Goosens en Steegstra aan de zijlijn. En Reynolds Wiedemeyer en Ed Jansen naast de doel. Deze Richard Liesveld bedekt ook deze tweede overtreding dermate met de bandel de liefde dat hij alleen maar een vrije trap geeft en geen gele kaart. En nu de uh, stappen uit meterladder, meter waar de muur, de tweemansmuur moet gaan staan, als Christian Eriksen klaar staat voor de vrije trap. 23,5 minuut gespeeld in de Johan Cruijff wedstrijd. De supercupwedstrijd. Met de vrije trap voor Ajax. Eriksen. 0-0 de stand. Daar komt zijn aanloop. Daar komt zijn schot. Langs de muur. Mooi schot. Goede redding van Esteban. Eindelijk acties op het doel. ...van AZ. Een uitstekende redding van Esteban... ...naar een goede vrije trap. Maar als ik heel eerlijk ben, mag die bal er nooit in... ...want het is van heel erg ver. En het is ook nog met het rechterbeen vanaf de rechterkant geschoten... ...richting de linkerhoek. Dus dan moet die bal eruit getikt worden door Esteban. Wel ten koste van een hoekschop. komt de bal bij Kerkits terecht. Snel genomen die hoekschop. Kerkits, wordt schop. Net langs het doel. Dat scheelt echt weinig. Dat is centimeterwerk. En zo maakt Bojan ook eventjes indruk in deze wedstrijd... ...door te laten zien dat hij kan voetballen... ...want hij heeft al wat aardigheid acties gehad. Net een goed 1-2'tje met uh, Sime de Jong. En nu een goed schot net langs het doel van Esteban. En zo, na 24,5 minuten spelen, staat het nog altijd 0-0 bij AZ Ajax. Is het. We gaan naar Andy Houtkamp, naar de Arena, Ajax AZ. Nou, gezellig. 0-0 de stand. Er is nog niet heel veel verheffend gebeurd. Net een paar aardige acties van Ajax. Maar 0-0 zegt genoeg. Na 27,5 minuut spelen is het balbezit zoals eigenlijk gewoonlijk. Buiten een... Uh... Korte periode, van een minuut of 5-6 eh, dat het AZ wat eh, bovenliggend was... is Ajax het meest in balbezit, ook nu weer. Mooi Zander die mee naar voren gaat, maar daar zit net het voetje van Goudelje. Tussen Goudelje, die eh, eh, al gemazeld heeft dat hij geen gele kaart kreeg... in deze wedstrijd eh, eh, speelt wel al eh, naar voren. Maar Goudelje... Is... Paas komt niet aan. Hij is wel niet gelukkig in deze wedstrijd tot nu toe. Uh, uh, Nemanja Goudelje, een hele goede voetballer. Ik denk dat dat zeker een aanwinst is uh, voor AZ. Uh, de wedstrijden over gele kaarten gesproken, die komen uh, uh, te vervallen na deze wedstrijd. Dus uh, wel twee keer geel is gewoon uh, de, dat je eruit gaat in deze wedstrijd. Maar voor de rest geen consequenties voor de competitie. De uh, wedstrijd uh, staat dus onder, in het teken van uh, de extra mensen naast de doelen. En die gaan nu kijken als AZ na een slechte paas van Ajax. En ergens met Berens. Berens, Randstroos op gebied. Berens, oh, goed verdedigd door uh, mooi Zander. En nou ik weet niet wat er met hem aan de hand was. Maar hij is zo fris als een hoentje. En deed dat uitstekende manier waarop hij berens van de bal afzette. Was uh, grote klasse, krijgt de bal nu teruggespeeld van Blind. En uh, Sander moet wel even op adem komen. Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. In deze zomerse omstandigheden in een veel te warme arena. Waar zoals gezegd het uh, dak dicht is. En uh, iedereen loopt uh, puffen om me heen en de Deo uh, aardig uh, besprenkeld kan worden met mooi Zander weer in balbezit achterin bij Ajax speelt de bal breed naar al de wereld al de wereld kijkt en zoekt en vindt hij ja mooi Zander. want voor de rest staat uh, eigenlijk alles in de, in de dekking wordt wel bewogen maar het wordt goed meebewogen zo is uh, uh, bijvoorbeeld Eriksen wordt uh, flink op de huid gezeten door Goudelje. en is moeilijk aanspeelbaar en Fischer heeft zijn uh, handen vol in aanvallend opzicht uh, met zijn tegenstander de rechtsback Matthias Johansson. Balbezit nu voor Aldewereld. Aldewereld voor Ajax. Al de diepte in. Goeie paas op Eriksen. En die komt net een teentje te kort om de bal onder controle te krijgen. En dus rolt de bal tegen het langzaam uit zijn zicht weg over de achterlijn. En mag Esteban de bal weer in het spel gaan brengen met een uh, doeltrap. Half uur gespeeld in de Amsterdam Arena. De uh, wedstrijd om de Supercup. De Johan Kruisgaal nummer 18. Stand 0-0. En balbezit via de doeltrap. Voor Esteban. Esteban met de lange trap naar de linkerkant van het veld. Van hem uitgezien gaat Elm de lucht in, maar iedereen gaat de lucht in. Maar de bal gaat er overheen. En wordt dan uiteindelijk opgevangen door rechtsbek van Rijn. Van Rijn naar Vermeer. Vermeer naar de linkerkant, naar de andere bek. Naar Blind. Blind de bal in één keer de diepte spelen. Naar Siktersom. Maar die wordt opgevangen door Buitens. Buitens naar Gouwenleeuw. Tot uh, vooralsnog nog is dat een uh, goed duo centraal achterin. Hebben weinig weggegeven en hebben uh, eigenlijk Siktersson in de zak, in de pocket. Want daar, uh, daar doen ze het uh, goed mee. En ook uh, Fischer aan de linkerkant en Kikits aan de andere kant hebben veel moeite om er doorheen te komen. Nog altijd balbezit voor AZ via Gauwleeuw. Gauwleeuw terug naar Esteban. Esteban kijkt... Is er iemand vrij? Nee. Dus bal wel aan de voet. En dan moet hij hem naar voren rammen voordat uh, Sikterson in de buurt komt. Doet dat ook. En speelt hem uh, zelfs op het hoofd van Hendriksen. Maar Hendriksen kan Elm niet bereiken. En dan kan Ajax weer overnemen met Kierkits. Kerkic lekker paasje binnendoor. Daar kun je toch wel aan zien dat het een, uh, een goede voetballer is. Hij ziet alles om zich heen. En hij voelt alles om zich heen uh, zeer goed aan. Weet die kleine, subtiele paasjes te geven. En dat heb ik al een paar keer mogen zien in deze wedstrijd. Dat kan een uh, genot zijn voor de Nederlandse competitie om naar te kijken. Waar we toch wat smaakmakers alweer kwijt zijn. Met bijvoorbeeld Mertens van PSV en Chadli van uh, uh, FC Twente. Die uh, weggegaan zijn. En uh, zodoende is het uh, bijzonder fijn om te zien... dat we toch een uh, man als uh, Kierkic erbij hebben gekregen. Ondertussen balbezit voor AZ. AZ aan de linkerkant met uh, Hendriksen. Hendriksen goede beweging. Probeert de bal voor te geven. Maar dat uh, lukt net niet. En dan uh, kan... De bal opgepikt worden door Vermeer. Speelt de bal in de voeten van Mooijsander. En Mooijsander kijkt naar zijn rechterkant. Waar natuurlijk altijd al de wereld vrij staat. En dan uh, kan ik melden dat het hier nog altijd 0-0 staat. En Ajax uh, moeite heeft om er door te komen. Wel meer, meer balbezit heeft. En we nog 13 minuten te gaan hebben tot de rust. Billy Joel met uptown Girl. Maakt plaats voor Andy Houtkamp. Want een vrije trap voor AZ. Daar wordt die vrije trap genomen. Komt het schaatsgebied binnen, wordt gekopt. En dat is een moeizame redding van Kennis Vermeer. Maar wel een redding. Eerste keer voor Vermeer dat hij uh, plat moet om uh, een uh, kopbal tegen te houden. En zo bij AZ Ajax, de Johan Cruijffschaal, de Supercup, 0-0. En dan denkt u, 34 minuten al uh, moeten luisteren naar die houtkamp. Nou, ik heb goed nieuws, want wij hebben uh, weer een draadje uh, extra gevonden. En dus geef ik heel graag de microfoon even over aan Bas Tegelaar. Hoi Bas. Nou, al moe. Bedankt. <laughs> uh, ja, nou ja, we zijn er in ieder geval. Het goede nieuws is dat uh, de wedstrijd gewoon is doorgegaan. Ik heb geprobeerd nog even het dak open te doen. Dat is niet gelukt. Dus het is nog steeds smoorheet hier in de Amsterdam Arena waar AZ nu uitverdedigt. Na de zoveelste poging van Ajax om er doorheen te komen. Het uh, is inmiddels natuurlijk duidelijk dat Ajax de bovenliggende partij is. En ook nu, voordat de middenlijn voor AZ eigenlijk alweer in zicht komt, vrij makkelijk. De bal herroogt ogenblikkelijk de paas van achteruit van Moisande naar de linkerkant. Eriksen duikt daarop. Vanaf de zijlijn draait naar binnen. Zoekt contact met Sime de Jong op 25 meter van het doel. Die wordt als een shirt vastgetrokken. Dom eigenlijk hoe AZ daar verdedigt. Staan de drie van AZ omheen. Ik denk dat Hendrikse degene is die uiteindelijk het shirtje even vastpakt. Scheidsrechter heeft dat gezien. Richard Liesveld. Dan geeft Ajax een vrije schop. En dat is op een punt waar je nu eigenlijk een beetje in de problemen zit. Als AZ. En waar dus helemaal geen sprake van welk probleem dan ook was. Want de tegenstander op 25 meter van het doel met zijn rug naar het doel toe. Kan alleen maar een bal breed brengen. En nu gaat Eriksen achter de bal staan. En daar hebben we dus al een vrij schop van gezien. Die tenouwenlo door Estenbal kan worden gered. Daar komt Eriksen nu met een variant. De bal naar de zijkant. Dat blind krijgt hem dan terug. En dan wil hij schieten en wil hij het hard doen. Maar het duurt het allemaal te lang. En wordt hij uiteindelijk door Aaron Johansson door de, voor de voeten gelopen. De spits dus van AZ. Die zo in deze fase van het duel na 35 minuten ook wat vaker dan goed voor hem is. Zich zou moeten bezighouden met verdedigen. Maar dat geldt eigenlijk voor het hele elftal van AZ. Dat er dus maar mondjesmaat uitgekomen is. Eriksen, een hoekschop. Na 36 minuten bij die 0-0 stand... wenkt en zegt uh, waar die bal ongeveer gaat komen. Die de eerste paal wordt door AZ makkelijk uitverdedigd. Maar dat gaat met een kopbal wel weer ten koste van balverliezen... omdat die bal over de zijlijn gaat en blind voor Ajax een ingooi mag gaan nemen. De bal gaat terug richting de middenlijn. Daar staat Schöne, zoals dat nou eenmaal is bij hoekschoppen die Ajax mag nemen. De kleine mannetjes, dat geldt voor Schöne, dat geldt voor Krukic, dat geldt ook voor de Beks... Dat zijn dan de meest teruggetrokken mensen. De bal in de middencirkel aan de voeten van wereld. Die kijkt en zoekt en ziet dan uiteindelijk Siktersson. Die heeft zich een beetje laten zakken uit de punt van de aanval. De bal naar de buitenkant waar Blind weer komt. De backs van de Ajax was altijd komen graag. Dat betekent automatisch dat de twee vooruitgeschoven mensen op de vleugels bij AZ. En dat zij dus Berens en Koetmoetson eigenlijk alleen maar teruglopen. Waardoor AZ echt met een vijfmans middenveld speelt. Dat maakt de ruimte natuurlijk nog veel kleiner. Maar het wordt echt in elkaar gedrukt als een mozaïekje. Nu heeft al de wereld besloten dat hij dan zelf maar eens moet kijken. Of het dwangs door het middenkant nog een aardig paasje geeft. In het strafgebied. Op Sien de Jong. Krikic aangespeeld. Die zou moeten schieten als de tegenstander wegglijdt. De bal gaat terug naar de Jong. Dat ziet er aardig uit. Dan komt de bal voor het doel ook. Maar die wordt dan door AZ weer weggewerkt. Voordat Zichtelson zijn voet tegen de bal kan zetten. U merkt, we hebben niet alleen wat extra draadjes gevonden. Het wordt ook plotseling razendspannend. Met balbezit vanaf de rechterkant voorzet op het hoofd van Fischer. En dan wordt er gezegd dat er Hens is. Maar nee, Zegt uh, Schwitzer de Er was geen Hens van Johansson. De bal ging tegen zijn hoofd. En dus uh, ging die mogelijkheid uh, voorbij voor Ajax. Dat het wel sterker en sterker wordt. En af en toe mogelijkheden kreeg. En weer dit uh, Kirk zien dat hij uh, heel aardig kan voetballen. Nu is het Blind hier tussen zit. Maar niet voor lang. Want uh, AZ neemt over met Berens. Berens bal de diepte in. Goede bal uh, op Johansson. De spits Johansson voor alle duidelijkheid. Want we hebben er twee. Aaron Johansson de IJslander en Matthias jo Johansson de rechtsback bal bezit Nog altijd voor AZ voor Johansson. Vanaf de rechterkant moet er een voorzet komen. Nee, doet hij niet. Houdt de bal even in. En geeft hem dan aan Berens. Want Johansson moet eigenlijk zijn plekje in de spits gaan opzoeken. Berens doet dat met een voorzet. Goeie voorzet. En daar de eerste kans voor AZ. En bijna gaat die bal erin. Via, wie was dat? Was dat mooi, Sander? Of was dat, ja, het was Mooij Zander die de bal het laatste raakt. En de voorzet was goed vanaf de rechterkant van AZ. En dan wordt de bal door Elm gekopt en door Moizander weer over de achterlijn getikt. En dan levert het de eerste hoekschop op voor, uh, uh, voor AZ. Maar dit was een gevaarlijk moment voor het doel van Ajax. Hoekschop AZ. Vorig jaar natuurlijk eh, Bouwma met een eigen goal. In de Supercup van dat jaar die Johan Cruijff schaalt. Nu blijft dat Moisander bespaard. Hoekschop van AZ wordt eh, makkelijk door Ajax onschadelijk gemaakt. Via Sigtusson met de eerste paal. Dan is Krikits de enige naar voren. Die wil met de bal komen. Die komt met een gelukje naar dat vier. Geef de bal eigenlijk de andere kant op trap. Weer terug bijna voor zijn voeten. En dan moet Esteban... Na deze merkwaardige situatie mijlenvers een uit om de bal de tribune in te trappen. En pff, ja, dat is wel heel dom. Wil Ajax uiteraard, dat is logisch, snel verder met de ingooi. Omdat bij AZ achterin het chaotisch oogt. Maar dan is de ingooi van Van Rijn zo slecht dat hij de bal met een stuiter... en blijkbaar wat te veel effect met de rechterduim weer over de zijlijn gooit. Zo heeft AZ de bal weer terug. Maar daar lag ineens ruimte voor... Kurkic die niet bij de bal kon. Vier geven met een sliding eerder bij de bal. Maar die stuitte 20 meter verderop tegen het lichaam van een van zijn tegenstanders op. En plofte toen bijna weer voor de voeten van de Ajax aanvallers. Esteban dus attent en zeer alert. Na 39 minuten voetballen bijna altijd een 0-0 stand in de arena. Waar Ajax een vrij schop heeft gekregen. En de bal aan de voeten ligt van de wereld naar Moisander. De breedte in. Moisander die 10, 12 meter nu over de middenlijn loopt. Dan wel aan de linkerkant zou kunnen doorspelen naar blind. Kies voor de andere zijde. Dat is Van Rijn, de rechtervleugelverdediger. Kurkic biedt zich aan, krijgt ook nu de bal halverwege de Alkmaarse helft. Maar de Alkmaar is eigenlijk opnieuw nu met dat hele pak spelers staan te wachten op dat wat Ajax verzint. Dat is dus voor nu en dan aardig gebleken. Maar ook nog niet goed genoeg om daar Esteban echt... Tot grote problemen, voor grote problemen te stellen. Nu is de combinatie aardig. Als Scheunen op 30 meter van het doel in het balbezit komt, dan moeten de schutters zich melden. Dus 20 meter van het doel, Siem de Jong. Gaat de bal nog een keer naar de buitenkant? 1-2'tje nog met Krukic. Ja, ik begrijp wel. Als je bij Barcelona gevoetbald hebt, dan sta je op een meter op 8 voor het doel. En dan heb je geleerd: schieten is verboden. Je moet altijd zoeken naar een vrije man. En dan komt Iniesta of Xavi of Messi. En als je op de doellijn staat, dan mag het. Nou ja, zoiets deed Krukic. Die had zelf kunnen schieten, maar wilde toch nog een keer voor de zekerheid de bal nog eens breed leggen op Siem de Jong. Zou die zijn voet tegen de bal hebben gekregen was het een fenomenale goal geweest. Maar nu lukt dat niet. Komt de ook wel met een schot van opnieuw Krikic. Nadat de bal die even voor AZ was snel weer ingeleverd was ook. Dit schot komt vanaf een meter of 18 maar gaat recht in de handen van Esteban, Die weliswaar in de drukte vorm nog wat moeilijk zicht zal hebben gehad. Maar hem toch recht op zich af zag komen en alleen maar de handen even hoefde te spreiden. AZ nog altijd onder druk. Ajax nog altijd de betere ploeg. Ajax krijgt mogelijkheden maar goals die zagen wij nog niet. Vijf minuten nog. Bal eventjes voor AZ, maar de bal gaat over de zijlijn. Mag gegooid gaan worden door Ajox. Gaat blind dat doen? Jawel, een meter op drie voor de middenlijn op eigen helft. 0-0 de stand. heeft wat uh, mogelijkheden en kansjes gehad. AZ uh, eigenlijk maar eentje, zojuist. Die uh, bal die voor het doel werd gegeven... die door dan net naast het eigen doel werd uh, gekopt. Een paar jaar geleden was dat uh, in het goede doel geweest... en nu uh, bijna in het verkeerde, in het eigen doel. Maar dat uh, leverde dus uh, aan beide kanten geen doelpunten op... met balbezit voor AZ. AZ... Via Esteban, de keeper die de bal aan de voet heeft. En hem met een trapje richting Elm speelt. Elm laat hem gaan voor Berens. Berens kan de bal niet onder controle krijgen. Al via Schöne gaat de bal over de zijlijn. 41 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Met een uh, ondergaande zon, zo neem ik aan. Buiten, maar hier blijft het uh, een uh, kokende uh, atmosfeer. Maar niet vanwege het uh, aantal kansen die we hier hebben gezien. Misschien wel vanwege het spel van uh, Kirchens. Want die vind je een prettige voetballer om naar te kijken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dat zijn spelers waarvoor je, je naar de stadions komt. Maar AZ heeft er ook een paar uh, buiten. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe. Speelt de bal naar 4 geven. De nieuwe linksback van AZ kijkt naar voren. 0-0. Dus de stand met nog uh, 3,5 minuten gaan in de. De eerste helft. En Viergever die de bal even kwijtraakt. Ook was er een overtreding gemaakt door Gorter. En dan mag Ajax overnemen. En doet dat via Kierkits. Kierkits naar Schöne. Schöne. Balbreed naar Mooijzander. Zander over de middellijn. Bal naar de linkerkant. Naar Blind. Blind met Fischer. Fischer trekt naar binnen. Trekt naar de as van het veld. Fischer nog altijd. Fischer ziet uh, Sim de Jong. Sim de Jong moet hem afgeven. Doet dat. Binnen door naar Blind. Maar die wel eens iets te hard. En uh, sprinten is uh, niet altijd het uh, sterkste punt van Blind geweest. En nu lukt dat ook niet. Bal gaat over de zijlijn. Inworp voor AZ. Gebeurt allemaal in de slotfase van de eerste helft. Nog drie minuten ongeveer op de klok. Een 0-0 stand. En uh, wat u inmiddels wel begrepen heeft is dat Ajax de betere ploeg is. Zonder dat het nou kansen regende. Tegelijkertijd, hij kan de vroeg of laat wel een keer in. Maar Esteban is tot dusver attent gebleken. AZ heeft aan de andere kant Vermeer eigenlijk nog niet één keer echt op schrik kunnen aanjagen. Dat gebeurde wel een keer door Moi Sander die bijna in zijn eigen doel kopte. Dat liep voor Ajax net goed af. Ajax weer balbezit. Dat is eigenlijk ook geen nieuws meer. Dat percentage wordt in deze wedstrijd voor zover ik weet niet gemeten. Zoals we dat uit de Champions League kennen. Maar zou dat wel het geval zijn denk dat 65 of 70 procent is. Nu al de wereld met de bal aan de voet die ver mag lopen. Aan de rechterkant is ook Van Rijn mee. Die is nu rechts buiten. Vijf mensen. In de strafselgebied Sigtorsson is er één. Die duikt op in de eerste paal. Maar dan gaat de bal net aan overheen. En komt dan in de handen van Esteban die wel een risico neemt. Door daar achter Sigtorsson te komen. Want uh, schamt de... Spits uit IJsland de bal. Dan is het gegarandeerd raak. En is er van AZ niemand om dat nog te repareren. Nu loopt het goed af. Snel getrapt overigens nu door Esteban. Maar er wordt een overtreding gemaakt door de AZ-aanvallers. In dit geval door Aaron Johansson. Die vervangen dus in feite van Josie Eltidoor Die een overtreding maakt en Ajax een vrij, schap, vrij schop oplevert. Nou lever je wel natuurlijk behoorlijk wat fysiek in. Als je daar Eltidoor hebt of Johansson. Dat scheelt behoorlijk wat in kilo's. Dat scheelt behoorlijk wat in fysieke kracht. En Dat betekent dus ook dat AZ het op een andere manier zal moeten proberen. Dit seizoen. Balbezit weer voor Ajax. Mooi Sander opent. Goeie paas naar Kyrkic aan de rechterkant van het veld. Punt straf op gebied. Maakt snelheid. Gaat langs viergevers. Schiet in de korte hoek. En uh, weer ligt Esteban in de weg. Maar ook omdat die bal van Kierkic niet geweldig geraakt was. Hij trapt. Ik denk niet dat het letterlijk zo is, maar, zeg maar voor je gevoel een beetje in de grond. Waardoor de snelheid eigenlijk niet echt in de bal komt. En Esteban, die bovendien goed staat opgesteld. Zoals eigenlijk de hele wedstrijd, kan die bal makkelijk tegenhouden. En opnieuw snel trappen. Elm kop door. Terwijl het van de middenlijn. De bal komt voor de voeten van Johansson. Kan hem niet controleren. Fiesje neemt over voor Ajax. Wil zijn tegenstander voorbij. Bij de andere Johansson lukt ook niet. Dan neemt de spits Aaron weer over. Komt uit aan de rechterkant van het veld. Twee van Ajax mee. Schöne en Blind. Even een surplus. Dan kijken of je ergens met die bal naartoe kan. Dan komt er nog een derde van Ajax bij ook. Dat is mooi, Sander. En dan is hij de bal onderroepel kwijt. Ja, nou, als je niet aanbiedt als ploeg, dan kan je spits als hij de bal heeft. Weliswaar in een moeilijk parket komt. Er helemaal geen kant op. En dan ben je hem onhulpelijk kwijt. Dat gebeurt dus nu. Ajax neemt er over. Laatste minuut van de eerste helft loopt. 0-0 de stand dus. En de uh, bal bezit weer voor Kikic aan de rechterkant. Mooie beweging. bal op de borst en dan meteen in de loop meenemen. Uh, speelt de bal dan naar Sim de Jong. De Jong naar Schöne. Schöne, alles van, uh, alle spelers uh, zeg maar op de helft van AZ. Alle veldspelers met... Uh, uh, al wereld die uh, inschuift en een paar stappen naar voren doet. En zelfs halverwege de az held is even het kaatsen. Uh, heerlijk om te zien. Was zij het al echt op zijn Barcelona. Is de manier waarop Kierkic steeds uh, probeert te kaatsen. Steeds een uh, voetballende opening. Niet die bal meteen aannemen. Maar eigenlijk het is meteen paas. En dan horen we het fluitje van de heer Richard Liesveld. We hebben een eerste helft gehad, waar Ajax de betere ploeg was, ook wat mogelijkheden heeft gehad. En de heren, en dat mag uh, daar zeker nu wel gezegd worden, naar een zeer verdiend uh, glaasje water gaan. Want een kopje thee kan ik afraden bij 35 graden. Alhoewel, dan kan het ook lekker zijn. 0-0, de stand in de, bij de rust bij AZ Ajax om de Johan Cruijffschaal.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 Ah, oh, tell, oh, tell me Steelers Wheel met Star. Ook in Duitsland wordt gespeeld onder de Supercup. Dortmund tegen Bayern München. Dortmund staat na zes minuten met 1-0 voor, door een doelpunt van Royce. Ik, ik zeg na maar zes minuten, maar er is inmiddels daar een um, 17 minuten gespeeld, maar na zes minuten scoorde Royce. Morgen gaat in Barcelona de wereldkampioenschap lang baan zwemmen van de start. Een groot toernooi, maar hoe groot eigenlijk? Je zou het een soort mini-Olympische Spelen kunnen noemen. Op de worden namelijk niet alleen wordt namelijk niet alleen hard gezwommen... ook in andere zwemdisciplines wordt gestreden om de wereldtitels. Edwin Cornelissen liet zich rondleiden op het complex... waarin 1992 nog de Olympische Spelen werden gehouden. We beginnen hier maar eens op het centrale plein van het Olympisch complex, waar je drinken, eten en merchandising kunt krijgen. Het is like the de Central Square. Yes, we are at the village now. That's the biggest part for all the fans and all the spectators. They can have lunch, typical Catalan food. So it's really special. Every night we have concerts here. En de the weekends, they close at 3 o'clock at night. So... Ja, alles komt hier dus samen op dit plein om eventjes uh, de competitie te verlaten en dan vervolgens weer de wedstrijden te bezoeken. Further up the road, there is uh, the water polo stadium. Het waterpolo stadion ligt uh, iets verder weg. Uh, during the Olympics, was the synchronizing in, in the swimming pool and uh, they was mixing with uh, andere competitions. Dit jaar bereiden ze de faciliteit alleen voor waterpolo. Dit is dus de plek waar de Nederlandse waterpolovrouwen in actie komen. Een speciaal stadion, wat tijdens de Spelen van Barcelona werd gebruikt voor synchroonzwemmen. Nu dus uitsluitend voor waterpolo. Er zijn 4000 mensen die in dit stadion here. En de um, stands zijn nog niet gepakt, maar we zullen meer fans met de quarterf up. Ja, 4000 mensen kunnen er dus in. Uh, het zit nog niet echt vol, maar ja, het zijn natuurlijk nog niet echt de finales. Dus uh, dat gaat wel vol zitten, wordt hier voorspeld. Dan gaan we maar eens even dat uh, hele grote gebouw in. Dit is waar het uh, lange zwemmen wordt gehouden. Waar ook het synchroon zwemmen is vandaag. Het uh, Palau San Jordi. Yes, the biggest pool uh, built ever. Het is drie uh, meter diep uh, en ze hebben de beste technologie... en uh, ik hoop dat we de beste marks de uh, volgende week hier. Het is het grootste zwembad ooit gebouwd. Drie meter diep dus. En uh, uh, ook veel technologie erin. What kind of technology, actually? Ze hebben uh, de lichten voor de blokken, bijvoorbeeld. Ja, de lichten op de blokken, zodat je kan zien wie er als eerste aantikt. How they clean the water, it's also a it is also een special systeem. Het is een aangelegd zwembad, speciaal voor dit evenement. Ja, yes, uh, they built only voor twee week en dan remove. En het is heel speciaal, want ik denk dat het alleen de tweede keer is dat ze iets zoals dit Dus het is heel speciaal. Ja, speciaal, dus een bad gemaakt voor dit WK in deze evenementen al, want dat is het. Ja, yes, we hebben het uh, laatste evenement de X-Games. We hebben uh, motorbikes jumping up en down here, ik herinner me de. So we try to have always uh, events because Barcelona at the moment is one of the centers of the world in, in the sports. No, so we try to, to work hard to bring all these kind of events to Barcelona. Ja, Barcelona wil graag dit evenementen organiseren, want het wil een van de hoofdsteden worden als het gaat om uh, de sport. Nou, dat zal met deze hal dus wel gaan lukken. Met uh, veel tribunes, als ik zo om me heen kijk, Hoeveel spectators spektateurs kunnen bij over hier. Uh, yesterday was uh, 8,122 and uh, I think we can have around 10,000. Dan moeten we nog even het olympisch complex af. Want op een kwartiertje lopen zit misschien wel uh, ja, de mooiste locatie tijdens dit WK. Dit is waar het schoonspringen wordt gehouden. Yes, the diving is one of our favorite facilities. You can uh, sit on your chair, watch all the athletes jumping. And then you can see all the city of Barcelona. And the, the pictures and the views are amazing. Ja, u heeft het plaatje natuurlijk ook wel gezien op de televisie. Hè? Prachtig is het. De buitencompetitie. Met op de achtergrond de Skyline van Barcelona, de Sagrada Familia. En op de voorgrond dus de duikers. Er is trouwens nog een duikcompetitie. Dat is wel een hele aparte. Dat doen ze in de haven van Barcelona. High diving noemen ze dat. Amazing, de high diving is our special competition. De first time ever that we can see high diving. We we'll zijn in Port Bell en uh, close to the harbour. Heel bijzonder dus voor het eerst dat het gebeurt. De mannen die springen het hoogst springen van 27,5 meter. Ja, yeah, but it's really risky because you always need to go with the feet first, not with the head. So... They will always take care of diving. High diving is heel extreme. Extreme sport, blessure gevoelig natuurlijk ook, maar wel sensationeel. Ook te zien dus in Barcelona, waar ze overigens ook heel erg trots zijn hè, dat ze dit WK mogen organiseren. Ah, they are really proud. You can only watch how are the facilities zijn. Most of them are packed. And an example that uh, Spain wants the 2020 games. And it's an example that we can do it good, better and maybe uh, much better than Rio. Ja, zegt hij, terwijl de disco op het Centrale Plein inmiddels is begonnen. Barcelona is zeker trots dat het dit WK mag organiseren en er speelt nog iets anders mee. Madrid is nadrukkelijk kandidaatstad voor de organisatie van de Spelen van 2020. En ook Barcelona zou daar opmerkelijk genoeg een rol in kunnen gaan spelen. Barcelona wil op dit moment vooral bewijzen dat een WK zwemmen organiseren bij Spanje in goede handen is. We hoorden een bijdrage van Edwin Cornelissen. AZ Ajax, de strijd om de Supercup, de Johan Cruijffschaal. Het is rust daar in de arena, de ruststand 0-0. En omdat de tweede helft daar rond 9 uur begint... gaan we zo naar het NOS Journaal met Job Boot. Broek aan. Mensen die vandaag een sommatie hebben gekregen om hun broek aan te doen... die moeten nu even hun broek aandoen. Oh. Broek uit. U oh, mag ze wel aanklemen, We u uh, kunt hier niet hier, uh, naar kijken, niet meer De gemeente Delft wil het niet meer. In je blootje op het naaktstrand Delftse hout. Heel jammer, want het is een ontzettend mooie plek om uh, na te recreëren. Ook ja. bijzonder geschikt. De vaste nudisten pikken dit niet en gaan de strijd aan. Dus ik zei er nou van, ja, zijn jullie van plan om uh, aan te penetreren? Morgenavond 9 uur in Holland Dog Radio. De documentaire doet u nu een broekje aan. Radio 1.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 de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind... om speeltuinen ook voor hen toegankelijk te maken. Geef ook op nsgk.nl. Dit is Radio 1. Jobboots met het NOS Journaal. Een man van 24 uit Syrië... die vanmiddag tijdens het zwemmen in de Rijn bij Renkum... in de problemen was geraakt, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. De man was met een groepje aan het zwemmen. Ze waarschuwden de hulpdiensten toen hij in moeilijkheden kwam... Duikers van de brandweer waren snel ter plaatse... en haalden de man weer boven water. Het slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht... waar hij later overleed. In Oekraïne zijn drie actievoerders van Femen opgepakt. Ook een fotograaf die bij de vrouwen was, is aangehouden. Volgens de politie zijn de vier opgepakt voor onzedelijk gedrag. Femen zegt dat ze in elkaar zijn geslagen en ontvoerd. De vrouwen en de fotograaf waren op weg naar een demonstratie... tegen de Russische president Poetin, die op dit moment in Kiev is... VEMEN zegt dat de Oekraïnse en Russische geheime diensten... het op de actiegroep hebben voorzien. Leden van de feministische actiegroep strijden voor vrouwenrechten... en tegen corruptie. Vaak doen ze dat met ontbloot bovenlijf. Alle 78 mensen die bij het treinongeluk in Santiago de Compostela zijn omgekomen... zijn geïdentificeerd. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Er waren nog drie doden van wie de identiteit nog niet was vastgesteld. In de ziekenhuizen liggen nog 71 gewonden... 31 van hen zijn er slecht aan toe. De machinist van de ontspoorde trein in Santiago de Compostela zit vast op een politiebureau. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Eerder vandaag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Het afgelopen half jaar zijn bijna 278.000 gebruikte auto's verkocht door dealers. Die zijn aangesloten bij de BOVAG. Dat zijn er ongeveer net zoveel als vorig jaar. De verkoop van nieuwe auto's is juist sterk gedaald met ruim 36%. procent. De vraag naar jonge, middelgrote familieauto's is zo groot... dat dealers steeds vaker tweedehands auto's uit het buitenland halen... omdat er niet genoeg aanbod in Nederland is. Het weer nu nog droog, maar later vanavond en ook vannacht... opnieuw kans op buien met onweer en zware windstoten. Morgen eerst nog bewolkt en buien, later ook zonnig. Het wordt morgen tussen de 22 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Nogmaals, goedenavond. We gaan zo terug naar de arena waar Ajax tegen AZ speelt. De rustand daar 0-0. En de tweede helft begint over uh, nou, niet al te lange tijd. Bij de Duitse supercup is het nog steeds 1-0. E Royce keurde in de 6.